Uur. Dit is Jeroen Chapkawa met het NOS journaal Het lukt meestal niet om te achterhalen waar besmette coronapatiënten het virus hebben opgelopen. Dat zegt GGD-directeur de Gau. Sinds begin deze maand doen de GGD's bron- en contactonderzoek van besmette mensen. Volgens Van der Gau weet je alleen zeker waar iemand het virus heeft opgelopen als diegene bijvoorbeeld 14 dagen is binnengebleven en maar één keer naar buiten is geweest. Hij vindt het bron- en contactonderzoek toch zinvol, bijvoorbeeld als blijkt dat een bepaalde groep besmette mensen elke week naar eenzelfde plaats gaat, zoals een zwembad of een moskee. PostNL heeft de afgelopen twee maanden ruim een kwart meer pakketten bezorgd dan een jaar geleden. Consumenten gingen vanwege het coronavirus veel minder naar winkels toe en bestelden vaker online. In maart steeg het aantal pakketten al met bijna 14 procent. Bedrijven en organisaties verstuurden minder reclamepost... maar per saldo pakt de coronacrisis positief uit... voor de financiële resultaten van PostNL. Het bedrijf verwacht onderaan de streep meer geld te verdienen dan vorig jaar. De Vincent van Gogh-stichting heeft op een veiling een brief gekocht... waarin de schilders Vincent van Gogh en Paul Gauguin... hun gezamenlijke bordeelbezoeken beschrijven. De brief uit 1888 van vier kantjes kostte ruim 210.000 euro. Het Vincent van Gogh-museum zal de brief in het najaar gaan tonen is de enige brief die Van Gogh ooit samen met een andere kunstenaar schreef. Volgens het Van Gogh Museum is het het belangrijkste document van de schilder dat nog in particuliere handen was. De Amerikaanse atleet Christian Coleman is voorlopig geschorst. Dat is gebeurd omdat de wereldkampioen op de 100 meter sprint eind vorig jaar een nieuwe weer een dopingcontrole heeft gemist. Eerder was hij al drie keer niet verschenen bij een test. Coleman is zich van geen kwaad bewust. Hij zegt dat de onaangekondigde controle precies op het moment kwam dat hij kerstinkopen aan het doen was.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 down again. Market Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room, the nightfall will be coming soon, oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress, it was too cold to cry when I woke up alone, I hit my last number, I walked to the road, last dance with Mary Jane. het wel even lekker om uh, dus ook uh, dit soort uh, nummers weer uh, te laten horen. Mary is last dance van uh, Tommy Petty in zijn Heartbreakers uit 93. Maar goed, uh, Tom Petty is ook niet meer onder ons. Dat is ook alweer uh, nou, een paar jaar geleden is dat uh, gebeurd. Uh, ik geloof dat hij uh, midden in de 60 uh, uiteindelijk uh, geworden is. Maar uh, over dit nummer uh, heb ik ook nog wel wat. Uh, het uh, gaat... Uh, daar wordt tenminste over gespeculeerd dat het over blauwe gaat omdat Mary Jane een van de vele bijnamen is van cannabis... maar de bandleden van Tom Petty en de Heartbreakers doen er echt er nogal vaag over. En later in het midden over of het nou echt over drugsgebruik gaat... of over een pijnlijk afscheid van een geliefde. Uh, Petty ligt uh, een jaar voor de opname van dit nummer... namelijk in scheiding met zijn vrouw Jane. Dus uh, is, Het is dus eigenlijk voor meer, meerdere uh, uitleg vatbaar... Uh, zo heeft hij bijvoorbeeld ook nog het uh, nummer Don't Come Around Here No More geschreven. Dat was ook wel uh, grappig, want op een gegeven moment uh, was Stevie Nicks uh, bij hem uh, te gast. En die werd achterna aangezeten door Joe Walsh van de Eagles. En vervolgens uh, ja, brak eigenlijk op zijn plat Hollands gezegd een beetje de pleuris uit tussen die twee. En uh, toen heeft Stevie Nicks uh, gezegd dat hij uh, van don't come around here no more. En uh, dat was aanleiding voor Tom Petty om dat liedje destijds op uh, te schrijven. Dat is dan weer nog van iets langer uh, terug uh, van uh, 1985 uh, geloof ik. Ik heb hem zelfs ook nog in die muzikale aanlopen richting de Dutch Grand Prix gedaan. Maar dat is in een zachte schoonheid gestorven vanwege het zeevirus. Dus goed, het tweede uur is begonnen. We gaan straks nog praten met Mick Boskamp over het nieuws zoals hij dat heeft gezien. Maar we hebben natuurlijk ook muziek en die is ook weer uit de onderstroom van Nederland. Die had ik deze al gedraaid op maandag is ook al opgepikt door de landelijke zenders. En dat is altijd wel heel erg fijn. Frank van Kasteren en Daphne Hondland vormen die groep. En het leuke is dat de twee schijnen ook een setje te zijn. En ze hebben eigenlijk zoiets van... we moeten dat maar niet doen. Een, een duo beginnen. Maar het, het is uiteindelijk toch ervan gekomen. En het resultaat is toch heel bijzonder, moet ik erbij zeggen. Gewoon...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 Clip bij. Daar hebben ze een of andere Amerikaan voor gevraagd om iets te doen. Tenminste, ze hebben toestemmingen gevraagd of ze iets mochten gebruiken. John Jacobson was dat geloof ik, een man met een, met een polo shirt. Uh, allerlei uh, rare danspasjes aan het maken. En uh, toen dachten Nick Schuit en zijn vrienden van... Ach, die kunnen we wel voor een clip uh, gebruiken. Kingmaker. En uh, dat uh, hebben ze dan ook uh, geweten. Uh, bovendien is uh, de Cosmo Carnaval uh, toch uh, een redelijk bekende band in uh, Nederland uh, geworden. Al is het maar van hun theatertournee uh, waarbij ze het werk van uh, Fleetwood Mac hebben uh, gespeeld. Uh, maar de band kan dus ook nog veel meer dan dat. Ze kunnen namelijk ook eigen nummers maken en dat hebben ze bewezen in het uh, verleden. Dit dateert alweer uit uh, 2012. Daarvoor hoorde je Kafka en Frank van Gastre en Daphne Holtland vormen de groep. En dan hoor je al aan de namen dat het ook uit Nederland komt. Namelijk volgens mij uit de buurt van Amsterdam. Daar komt het uh, vandaan. En de twee hebben elkaar getroffen in een, uh, ja, in een samenwerking. En hoe uh, ver en hoe lang die samenwerking gaat duren, dat uh, moet nog uh, blijken. Wel weet ik dat er ergens nog in de verte nog een album gaat uh, komen. Want ze zijn met de pet uh, rond geweest om... Uh, ja, toch te kijken of ze um, uh, dat geld kunnen gebruiken voor hun uh, debuutalbum. En dat uh, gaat er toch ook uh, waarschijnlijk ook echt uh, van komen. Uh, van komen. Uh, voor de kunst, dat is het platform waar dat uh, regelmatig gebeurt. Kijk, uh, ik krijg een appje binnen, waarschijnlijk uh, van uh, collega Boskamp... Uh, met uh, de aankondiging wat hij allemaal uh, straks gaat doen. Nou, zover is het nog niet. We hebben minstens nog uh, een minuut of tien. Dus is het nog even... Lekker om wat sol uit de jaren negentig te draaien van vier dames. Ze noemen zich Vogue en My Loving.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 Zetje geweest, uh, dit Sonny Cher met and The Beat Goes On uh, vijf minuten voor half 12 daarvoor, Envoke met My Love In uh, we gaan eventjes uh, naar de actualiteit, want tenminste, tenminste voor mij de actualiteit want uh, een week geleden had uh, collega Harms iets uh, geplaatst over een nieuwtje als het gaat om drugsvangsten, want er uh, was weer een een of andere Snowdaard, betrapt op de verdovende middelen. En wie bemoeide zich eigenlijk met de discussie? Rikke Korswagen. En die mensen in je zand voor Die denken wie is die Rikke Korswagen? Nou, ze is gewoon een muzikale vriend van mij. Want die kan ook muziek maken. Maar sinds vandaag. En eigenlijk sinds een paar uur. Sinds een paar dagen. Heeft hij een andere koep zich aan laten met. Een koep Bruce Willis. En uh, ik dacht, ach, laten we ook maar eens een keer uh, iets uh, bedenken van... hij zet daar wel, wel een hele grote stap in het onbekende. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over van Halfway Station... waar hij onderdeel van uitmaakt. Samen met Elma Plaisier, de dame die je ook hoort op dit nummer. The Great Beyond. In Nederland gewoon ook goede muziek kan worden gemaakt. Die lang niet iedereen op de radar ziet. Bewijst deze band wel. Halfway station. Ze komen oorspronkelijk uit Rotterdam. Maar tegenwoordig zijn Elma en Rick, Rickert verhuisd, Elma en Rieke, moet ik eigenlijk zeggen. Die zijn nu verhuisd naar Apeldoorn. En daar. Wonen ze tegenwoordig? Uh, of het er ooit nog van zal gaan komen met de uh, halfway station? Dat is nog maar de vraag. Maar dit nummer uh, draai ik nog wel eens regelmatig op de donderdagavond. The Great Beyond gaat over ja, eigenlijk van uh, de onbekende grote stappen die je kunt nemen in het leven. En uh, dan moet je het ook maar aanvaren. Dat is een beetje de strekking min of meer van het verhaal. Half twaalf inmiddels uh, geworden. We gaan praten met uh, Mick Boskamp. Want uh, het is weer half twaalf. En dus willen we weten hoe hij tegen het nieuws heeft uh, aangekeken. Goedemorgen Mick. Goedemorgen Jaap. Ja. Want uh, je hebt ook weer wat uh, gevonden geloof ik uh, de afgelopen 24 uur. Nou ja, ik vind, ik vind natuurlijk zoveel nieuws. Ja. Waar het mij een beetje om gaat, is, is dat ik er ook wat over wil vertellen. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, er is dus een, weer een k-popstar overleden. Ja. Uh, uh, de K-popstars, dat zijn de Zuid-Koreaanse uh, popsterren, Vaak Jong. Yeah. Uh, en uh, ja, vorig jaar was het, was het, was het een en al ellende. want toen, in uh, een, een, een korte periode, waren er drie mm. sterren die uh, overleden aan uh, de gevolgen van zelfmoord. Uh, van mm. en, en is het weer weer uh, waarschijnlijk zover. ver, want uh, ja, de, de, de, de, de, hij heet Kim Jong-wan. Uh -huh. Beter bekend als de popstar Johan. Uh -huh. En die is dinsdag, afgelopen dinsdag, gisteren, dus op 28 jaar geleden, toch geleden. Uh -huh. Dat werd gemeld door de koreaanse media. Een doodsoorzaak is nog niet bekend, maar weet je, ik, ik wil, het is een aanname natuurlijk van me. Uh -huh. Maar uh, uh, ik, ik denk dat dat uh, uh, een zelfdoding is. Uh -huh. uh, uh, ja, als je 28 bent en, en je ziet die enorme geschiedenis van. Uh, van sterren die het uh, niet trokken uh -huh. in Zuid-Korea, dan zou je kunnen aannemen dat dat wel helaas gebeurd is. Uh -huh. Hij was uh, in, in 2017 lid geworden van de populaire boyband TST. Uh -huh. Dat was voorheen top secret. En ja, het leek allemaal goed te gaan, maar dat was met die andere sterren ook zo. Uh -huh. nou, en dan ga ik even zoeken en dan blijkt dat ze een, echt een moordend bestaan leiden. Uh -huh. die, uh, die popsterren. Ze hebben, hebben miljoenen fans over de hele wereld. Uh -huh. Maar ze hebben burgcontracten, uh -huh. ze worden geleefd uh -huh. uh, uh, rust en uh, vakanties dat kennen ze niet soms maken ze uh, dagen van, uh, van 20 uh, tot, tot zelfs 24 uur dus een klokje rond, dat wordt regelmatig uh, gehaald yeah. dat is gewoon niet te doen weet je hey. dit, dit, dit je moet je moet je voorstellen dat als, als jij slecht slaapt een nacht, uh -huh. dan voel je de volgende dag niet lekker nee. ben je niet echt super nee. happy, en zie je de dingen altijd wat somber erin, als yeah. je moe bent yeah. ja. maar moet je voorstellen dat je dag en nacht geleefd wordt ja yeah. so. Het is eigenlijk uh, waar uh, de halve wereld nu tegen ageert. Hè? De slavernij. Ik zou zeggen, dit is ook een vorm van slavernij als ik dit zo hoor. Dat, dat zeg je heel goed. Het ja. is pure slavernij. Ja. En de ironie van dat alles is dat het sterren zijn. Mm. Dus ze hebben miljoenen fans. Mm -hmm. hè? Maar ze zijn gevangen. Ja. Gevangen in een soort keurslijf van, van presteren, presteren, presteren. Ja. Uh, en ja en dat, dat, dat, ik bedoel, door de jaren heen is het altijd gebleken dat... Ja, dat je het natuurlijk sterren. Ja. Die sterren zijn geen harde onderhandelaars. Die willen gewoon creatief zijn. Ja. En dan heb je de platenmaatschappij en de managers. En daar zitten natuurlijk altijd fantastische... goede mensen tussen. Maar er zitten ook mensen tussen die... ja, die verslagen... Eh, eh, empathieloos zijn. En gewoon gaan voor het grote geld. Hm. Ja. Dus dat. Het is, het is een, een, een triest uh, verhaal... als ik het uh, zo hoor. Uh, er is nog meer wat je... Uh, wat je al is opgevallen? Ja, zeker. Kijk, uh, wat ik, waar, ik, ...waar ik persoonlijk heel blij van werd... ...is dat ik uh, was dat er een schadevergoeding komt... ...voor die uh, grote groep ouders in de toeslagenaffaire. Ja. Uh, duizenden gediepeerden in die toeslagenaffaire... ...die krijgen dus alsnog een expliciet recht op schadevergoeding... Mm -hmm. ...bovenop de, die eventuele kwijtschelding, ...voor bij de Belastingdienst. Ja, ja. Dus de staatssecretaris Alexander van Huffelen van Financiën... ...die heeft een voorstel omarmd van sp kamerlid Renske Leijten om die compensatieregeling uit te breiden. Nou, ik vind, ik, dat vind ik echt goed nieuws, want dat duurde allemaal heel te lang natuurlijk ook, hè. En het is ook dapper uh, dat uh, deze staatssecretaris dan toch nu uh, de ballen heeft om te zeggen van... weet je wat, we gaan het gewoon doen. Punt. We gaan het gewoon doen, ja. ja. Maar weet je wat het ook is? Mm -hmm. het, het, is ook, uh, het was ook echt Pennywise-palifornisch van de voorgangers. Ja, ja. Want die zitten er niet meer. Nee, nee. En, uh, want als ik daar ook uh, dan, dan naar kijk... Uh, ...die hebben er eigenlijk uh, onder het uh, bewinter een beetje een, uh, een potje van gemaakt. Ik bedoel, er is een uh, meneer Wievers geweest. Uh, die, heeft, uh, die is tegenwoordig minister. Die heeft uh, een, fi een fijne vertrekregeling uh, bij al die ambtenaren uh, voor elkaar. Wa waardoor ineens uh, de hele kennis uh, in één keer vertrok. Dus ja, uh, gaat wel maar eens opnieuw uh, uitvinden. En het is gewoon een bende als ik het uh, zo uh, tussen de regels doorleef. Precies, bij de belasting kwam er ook. Eh, ik bedoel, er zaten nog heel lijken in de kast. Ja. Bijvoorbeeld, zeg maar, willekeur, hè? Ja, ja, ja. Mensen van. Mensen, zwarte mensen gewoon. gewoon. Eh, eh, eh, bewust. Eh, eh, negeren en. en. en. en. vuile spelletjes spelen met ze. Ja. Dat kan natuurlijk niet, hè? Nee, nee, ja, goed. Uh, ik ben blij dat dat, dat, dat, dat ook. Uh, uh, ...goed nieuws is voor die mensen dan... ...want het leed was niet te overzien... ...in dat, dat opzicht. Ja, precies. Hey, maar even heel kort even, heel kort. Ja. Ik zei net zwarte mensen, hè? Ja, donkere mensen. Gekleurde mensen. Donkere mensen, gekleurde mensen, mensen, mensen? Nee, natuurlijk niet. Hm. Ja, ik ben toch ook gekleurd? Ik ben toch ook wit? Ik bedoel, uh, dan ben ik ja. toch gekleurd? Maar, maar het punt is, ik vind het altijd... ...het klinkt zo verschrikkelijk zwarte mensen... ...maar eigenlijk, dat is wat je moet zeggen... Ja, maar ja, goed. Dan... Vroeger gebruikten we een ander woord ervoor, dat wil ik niet, niet eens noemen. Mm. Maar dat vonden we normaal. Ja. Dacht, nou ja, ander verhaal. Ja, goed. goed. Ik, uh, wat anders uh, dan gaan we ons, uh, zelf weer in een wurg-situatie uh, brengen. bij een aantal van die uh, doorgeslagen <laughs> activisten. Uh, die straatnaambordjes in Liverpool <laughs> lopen te bekladden en weet ik allemaal wat. Ik, uh, ik ben er klaar mee, wat, wat dat gaat. Ga, ga door, want uh, er is nog meer uh, te melden. Ja, ik heb goed ik heb goed nieuws op de woensdag. Ja, ja, de, de, de, die, de, ja, met die toeslagen, dat was wel goed nieuws. Maar er is nog ja. meer volgens mij euh, te, te melden van jouw kant. Precies. Nou, er, er is een geneesmiddel mm -hmm. En normaal gesproken wordt het gebruikt voor ontstekingen, als een ontstekingsremmer. Mm -hmm. Dat heet e, dexamethason. Dexametason. En uh, dat, dat werkt dus, schijnt goed te werken... ...als medicijn om uh, uh, um, um corona te bedienen. Mm. Dus hebben die dan een vaccin, hè? Dus ja. dat maakt je dus een soort immuun voor, uh, voor corona. Ja. Maar als je corona hebt en je neemt het middel, dat, dat is dus wat de medicijn doet... Ja. ...dan uh, uh, schijnt dat uh, goed te helpen. Ja. Het is ook nog goedkoop, dus dat, dat is ook natuurlijk heel prettig. Ja. En het heeft, ja, het, ik bedoel alle medicijnen hebben... En kijk, het is, het is, Ik heb even gekeken wat het doet... He, het, het, het, het gek is, dat, is he, dat lijkt een beetje paradox, mm -hmm. maar er zijn een paar bijwerkingen, bijvoorbeeld dat je gevoeliger bent voor, voor uh, virussen, mm -hmm. dat is een beetje raar, maar op corona blijkt het dus echt te helpen. Mm -hmm. En uh, uh, ja, je wordt uh, er net als uh, depressief, dan word je er een beetje dik van, ja. dat kan allemaal, maar dat zijn allemaal niet, kijk, het gaat erom dat je genees van die vreselijke ziekte natuurlijk. Ja, ja. En, en uh, uh, ja, het is eigenlijk een soort prediction. Uh, uh, te vergelijken met dan veel sterker, vele malen sterker. Ja, dus... Het wordt vaak een beetje als een soort stoottherapie gebruikt, van even snel, even een week lang een hogere dosering geven. Ja. Uh, als, je, als je heel veel ontsteking hebt, of een hersenvliesontsteking, kan ook, hè? Ja. helpt het ook bij. Ja. Dus, dus ja, het is, het is, het is, het is een goed. Het is door de Oxford University is dat, uh, uh, ja, die hebben dat ontdekt. Aha. We gaan het zien, uh, ja. Ja, ik, ik, ik, ik ben ook uh, nieuwsgierig uh, in dat opzicht. Uh, dank weer voor, uh, voor de bijdrage. En aanstaande maandag gaan we weer verder. Zeker weten. Goed. Dat was uh, Mick Boskamp. Uh, verder met uh, de muziek uh, Veline met Alleen. Daar heb ik al uh, iets uh, van hem uh, gedraaid. Hello uh, was uh, zijn voorganger van, uh, van Joey Vriend. En uh, dit is uh, de opvolger. Dare for You. Uitgebracht uh, bij het uh, King Forward Records label. Uh, daar hebben ze een neus voor uh, goede uh, muziek. Dus dit komt daar ook uh, vandaan. En het is de bedoeling dat Joey ergens aan het uh, eind van het jaar ook een album uit uh, gaat brengen. Daarvoor hoorde je Veline met Alleen. Weer terug naar uh, de zeros. En dan kom ik uit uh, bij uh, dit uh, nummer van Sarah Baralis met Love Song, Head and you tell me to breathe easy for. Ik zat op een gegeven moment ergens op een uh, middag uh, te bedenken. Ik moet iets hebben met een Formule 1 geluid. En ik wist dat Jeroen van Inkel dat ooit eens had uh, gedaan. Niks over de rug te vinden. En toen heb ik het uh, zelf maar in elkaar gezet. Uh, bij Vlak of Seagulls, I Run. En daarvoor hoorden we nog eens een keer een uh, echte ouderwetse klassieker uit de jaren 60. de Cats. Ik uh, ben een beetje in een Catsbui, dus, uh, want gisteren had ik uh, ook al um, Magical Mystery Morning had ik toen uh, gedraaid en uh, nu was het Sure Is the Cat. Uh, het is ook alweer bijna het einde van uh, dit uh, programma gekomen. Uh, Morgen mag Walter dit bal doen. Ik uh, kreeg ook uh, net al een appje van uh, dat het uh, leuk was als hij uh, dat uh, Geluid van die V12 weer hoort. Ik weet niet of uh, hij dat uh, morgen gaat doen. Maar hij is in ieder geval uh, morgen dan weer uh, degene die dit programma mag uh, doen. En ik ben de maandag uh, weer. Dus gaan we weer de traditie weer een beetje herstellen. Hammer Jones! Things can only get better. Ik zeg tot maandag. Daag! From the things we plan Unless we're clinging to the things we pride